Twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Oud-VVD-leider Frits Bolkestein vindt dat Griekenland uit de eurozone moet stappen. In het tv-programma Nieuwsuur zei hij dat Griekenland het beste weer de drachma kan invoeren... omdat die munt minder waard zal zijn, wat goed is voor de Griekse export. Op die voorwaarden mag wat Bolkestein betreft het steunpakket voor Griekenland blijven bestaan. Verder vindt hij dat een deel van de Griekse schuld kwijtgescholden moet worden... en noemt hij het een fout dat Griekenland ooit tot de eurozone is toegelaten. In het concertgebouw in Amsterdam heeft een man een concert verstoord... waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Hij stapte gekleed in een pak voor het begin van het concert het podium op. Hij noemde zichzelf een profeet en een dienaar van Allah. En hij zei dat hij geen bom had en deed vervolgens een oproep tot zijn geloof. De man werd na een tijdje afgevoerd en vastgezet door de politie. Het blijkt een bekende van de politie te zijn die vaker bijeenkomsten heeft verstoord. De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten. Het orkest stapte van het podium, maar keerde later terug. Het concert was ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan... van het Genootschap Nederlandse Componisten. In Israël hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd... tegen de hoge belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. De demonstraties tegen de Israëlische regering zijn al weken aan de gang. De regering heeft hervormingen beloofd... maar volgens de demonstranten is er nog niets veranderd. Volgens Israëlische media waren er in totaal zo'n 450.000 mensen op de been... waarvan 300.000 op het centrale plein van Tel Aviv voor zover bekend waren er geen ongeregeldheden. In Londen zijn zo'n 1500 leden van de extreemrechtse English Defence League slaags geraakt met 3000 agenten. De demonstratie dreigde uit te lopen op een mars en marsen zijn in een aantal wijken van Londen verboden sinds de hevige rellen en plunderingen van bijna een maand geleden. Volgens de English Defence League is hun leider Stephen Lennon bij de confrontatie gearresteerd. Het weer, vannacht kans op een regen- of onweersbui. Komende dag houden de buien aan, soms met windstoten en onweer... en lokaal veel regen. Het wordt 21 tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie, er is één melding op de A20... hoek van Holland richting Gouda. Daar is bij knooppunt Kleinpolderplein de afrit dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En lust Rijda Ja, toeters en bellen. Want we bestaan één jaar. Dat is toch een fantastisch gegeven. Een jaar geleden mochten we hier tussen 1 en 4 experimenteren op Radio 1. En een show maken over liefde, seks en relaties. En dat ging eerlijk gezegd wat stroef in het begin. Omdat mensen dachten... Dat past helemaal niet bij Radio 1. Dat moet op Radio 3, 3FM, want dat is de jongere zender. Maar wonder boven wonder en met veel hard werken... en ook een beetje met op ons bek gaan... en ook met experimenteren en dingen uitproberen... is er een prachtige soort symbiose ontstaan. Tussen Radio 1 en BNN in de vorm van lust. En ik ben tot vier uur vannacht bij je. En vannacht praat ik met je over het perfecte plaatje. Want waar moet jouw perfecte man of vrouw nou aan voldoen? En wat zijn je ideeën als het gaat over... Je liefdesleven, je seksleven. Hoe vaak moet je seks hebben voor een goede relatie? Hoe vaak moet je elkaar zien? Mag je ook wel eens tegen elkaar zeggen... nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om jou een week te zien. Ja, dat zijn allemaal dingen. Het is voor iedereen natuurlijk anders. Maar we hebben allemaal zo onze verwachtingen. En straks in Boyd's Bar wordt er gepraat over die verwachtingen. Elke week mag ik zo stiekempjes aanschuiven bij mijn vrienden. Mijn collega's, collega-vrienden. Nou, vrienden, die openlijk praten over het onderwerp. En deze week praten ze dus lekker mee over het perfecte plaatje. En ze hebben het erover hoe zeer je nou wel of niet moet bezig zijn... met dat perfecte plaatje. Luister maar. Het perfecte plaatje is niet perfect, maar daardoor juist... want ik heb ook uh, hiervoor een paar lange relaties gehad... en dan denk je altijd, oh, dit is helemaal het... en dan ga je het helemaal invullen, maar nu bekijk ik het gewoon per jaar of zo. Je hebt zo'n plaatje. Ja, ook zo. per jaar, dus het komende per half jaar gaan we echt nog wel redden... en daarna komt er gewoon weer een dieke crisis... Maar iedereen denkt ook altijd van ons dat wij het perfecte plaatje zijn... omdat oh. we zo leuk zijn samen en alles... Uh... Leeft het perfecte plaatje niet in de mening van, van anderen? Ja, precies. Want het bestaat helemaal niet. is het niet gewoon iets heel abstracts? Enorm! Want, want uiteindelijk, en dat merk ik ook en wat jij nu ook zegt... is na een lange tijd is, het, is dat perfecte plaatje helemaal niet aan de orde meer. Nee, dan moet je het gewoon overleggen. Ja, en voor anderen is het sowieso... Als je een lange relatie hebt, dan is het... Of allemaal kut, want dan zien ze je ruzie maken... Of het, ze vinden je helemaal geweldig... Omdat je altijd zo gezellig bent met elkaar, inderdaad. Dat had ik ook heel erg met mijn ex. Zes jaar was helemaal, iedereen had zoiets van, oh jullie zijn zo leuk samen. Maar ondertussen hadden we echt een dikke crisis. En toen het helemaal uitging, had iedereen ja. zoiets van, hoe, hoe kan het nou, weet je wel. Ik heb liever dat je, dat je als je het met z'n tweeën bent, dat je gewoon lekker easy bent en ja. leuk hebt. En lekker kan lachen, dan dat je alleen maar in gezelschap... Uh, dat, precies, ja. dat, het alleen, ja. dat iedereen denkt van, oh ja, ja zo, zo, zo moet het, oh, het zo hoort het. My oh ja, ja dat ik wil, ik wil ik. Ik wou dat ik jou was. Ja, heel ja, graag. je uh, <laughs> <voor> <laughs> de maar een wijnglas, ja. Want ik denk dat heel veel relaties ook zelf uh, <laughs> ...zichzelf voor de gek ja, houden dank. door het perfecte plaatje zelf te spelen. <laughs> ja. Nou, ja. Dat vraagt me ook wel eens af, want ik heb twee keer in alle tweede relaties. dacht ik echt oprecht van perfect plaatje, ik ben helemaal blij, dit is er. En dan de tweede keer ook, maar ja, en dat is dan allebei niet gebleken. Of dat inderdaad. Nou, nou om... dat is niet helemaal waar, maar misschien is een perfect plaatje wat ook gewoon door, door de loop van je leven gewoon ja, verandert. Ja. Omdat, je, omdat jij verandert en ja. je partner verandert en ja. dat kan. Ja. Maar als je dan het perfecte plaatje mm -hmm. eenmaal hebt, hè? Zoals jij dan hebt heb die vriendin, denk je nou, zo is het. verandert dat perfecte plaatje dan niet? Ja, ja maar dat is zo uit is uit, om, dat dus, om ja. te zien. Alles gaat toch vervelend. Ja, maar in de relatie bedoel ik dus. dus oh, dat ja, je, dat je, dan heb je er, en verandert het perfect, perfecte plaatje dan? Nou, um, met die eerste lange relatie niet. En dat was ook het probleem, weet je. Dat, dat wordt dan op een gegeven moment, dat, dat ga je dan in een soort uh, museum stoppen. Want dat, dat, het is juist goed als het doorgroeit. Ja, ja. Maar als, als je dat gaat proberen zo te conserveren, ja, dat, dat schiet niet op. Of je moet het perfecte plaatje gaan loslaten de, en accepteren, dit, dit is er, of dit is hem. Ja. ja. Prima. Ja. Maar ik heb heel vaak Inlijsten. het gevoel gehad ja. dat ik daar veel te jong voor was. En dan dacht ik, ja, ik kan nu wel zeggen van, oké, okay, we gaan ervoor vechten, maar het is veel relaxed om dan gewoon te zeggen, tja, en de Doei. te zoeken. Ja, maar het, er zijn zoveel mensen die zichzelf ook bijna bewust voor de gek houden. Ja, nou, ja. Dan, maar op een gegeven moment ooit is het op en ja. sleep je er misschien nog heel veel zin in mee. Ja, dan komt het wel in je midlife crisis terug, denk ik dan. Dus ja. je weet het nu gewoon een paar keer de fout in gaan. Mm. Je mag zware kost ooit is het op en dan kom je in je midlife crisis. Maar er komt heel veel uh, ja, heel herkenbaars en wezenlijks voorbij. Namelijk heb je wel eens gedacht: dit is het compleet? Ik heb hem, ik heb haar. Dit wordt het voor de komende 50 jaar. En ben je daarin verschrikkelijk teleurgesteld. Ik wil het van, horen. ik heb dat wel eens meegemaakt. Ik kan je vertellen, ik heb dat wel eens meegemaakt. En toen, heb ik, toen dacht ik echt nog, dat was bij mijn eerste relatie. Dat hoort denk ik ook bij mijn eerste relatie. Toen was ik 19, ik dacht, dit is het, dit is de vader van mijn kinderen. Ik snap het, ik zie het. Uh, het ook de sensatie van dat iemand ook verliefd is op jou. Jij bent verliefd op iemand, maar iemand is ook verliefd op jou. Paps, mams, dit is hem. En dat ging natuurlijk nergens over na een tijdje. Want zo gaat het soms met van die eerste relaties. En toen weet ik nog dat ik, toen het uit was, zes maanden daarna wakker werd... en dat ik dacht, het is gewoon uit. Nog steeds dat ik daarmee zat. Het is gewoon uit en ik begrijp eigenlijk nog steeds niet precies... dat dat perfecte plaatje in elkaar gedonderd is. Nou, dat was toen, ik dacht echt, dat was verschrikkelijk. Ik dacht, nou, hier kom ik nooit meer overheen. Dat hoort ook bij een eerste liefde, maar daar ben ik natuurlijk prima overheen gekomen. Goed nieuws. Maar misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat je dacht... nou, ik, nu wist helemaal wat ik denk dat het moet zijn... En dat de realiteit toch even anders was. 0800 1121 voor je verhaal. 0800 1121. Je mag me ook mailen. Dan mag je naar lust.bnn.nl. Straks na Anouk, want die heb ik klaarstaan, ga ik bellen met... Nou dat is, hij is misschien wel een van mijn favoriete experts op het gebied van Lust. We gaan bellen met Ajit Bakas, de trendwatcher. En die gaat mij vertellen, en jou dus ook... hoe het perfecte plaatje door de jaren, door de eeuwen heen veranderd is. Dat kan alleen maar een fantastisch verhaal worden. Dus ik zeg, uh, blijf lekker bij me hier op Radio 1 in Lust. Nou, ik heb de perfecte uh, zangeres klaarstaan. En ze is dan misschien, want niemand is dat, geen perfect mens. Maar mijn god, ze is wel een menselijk mens. En de platen die uit dat niet perfecte leven voortkomen zijn echt om... Nou ja, dat zijn de soundtrack van al onze levens. Dank je wel Anouk dat je niet perfect bent en dat je mooie muziek maakt. Good God heb ik. Hey Lust, hartstikke gefeliciteerd met jullie eenjarig bestaan. Ik ben blij dat ik tijdens mijn nachtjes een beetje spanning vanuit Radio 1 krijg. Hey Seraida en alle andere makers van Lust. Van harte gefeliciteerd met jullie eenjarige verjaardag. Als ik zou kunnen kiezen tussen het leukste programma op zaterdagnacht slash zondagochtend... dan staat Lust toch zeker op nummer 2. Kusjes en veel Lust, lukken. Om te ontdekken wat tegenwoordig het perfecte plaatje is, hoef je niet ver te zoeken. Je hoeft alleen maar even de televisie aan te klikken of een blad open te slaan... om te zien dat lang, slank, met grote borsten, het liefst een beetje een stevige kont... dat dat helemaal het ding is. Maar hoe zat dat vroeger met het perfecte plaatje? De man die alles weet over liefde, seks en relaties en zeker over de trends daarin. Ajit Bakas, schrijver van het boek De Toekomst van de Liefde. Ajit, goedenacht. Goedenacht. Dat perfecte plaatje. Ik, uh, ik omschrijf het net even. Maar als ik het aan jou, de expert, vraag... wanneer ben je nou de perfecte man of wanneer ben je nou de perfecte vrouw op dit moment... Nou, op dit moment je ziet bijvoorbeeld bij de man is metroseksueel is een beetje weer op zijn retour. We krijgen nu de retroseksueel. Die man moet wel weer een beetje slordiger eruit zien. Een okay. beetje uh, onverzorgd. Helemaal uh, alle, alle haartjes geknipt en allemaal perfect enzovoort. Het is niet meer. Haar komt weer terug. De snor, de baard, maar ook uh, kruis helemaal kaalscheren. Zodat je eruit ziet als een geplukte kip. Dat is ook voorbij. Er moet weer wat haar groeien. Het mag weer maar, haar op de balletjes. Ja, daarom. Bij, bij de vrouwen overigens ook. Maar wel in een leuke koep. Hè. Dus wel bijgekeken knipt, en de, maar helemaal de, de, de kleuterlook is uit. Dat wat, misschien... wat ook wel fijn is, toch? Of zo, ik ja, dat, ja dat zijn, ik, toen ik dat voor het eerst uh, schreef vorig jaar, waren allemaal mannen die protesteerden, die zeggen, ja, maar de kleuterlook uit, ja, zeg maar, ik krijg wel mooi haar tussen de tanden. Ik zeg, nee, dat hangt er wel hoe je doet. En als je het een leuk kapsel knipt, gaat best goed. Um, <lacht> maar uh, heel veel mannen uh, scheren dat je zo'n allemaal dat ding dan twee centimeter langer lijkt. Maar je kunt hem ook gewoon een paar centimeter langer maken met king, hè? j e l -K. Q, I, N, G. Dat is uh, fitness voor de lul. En dan uh, groeit hij als kool... Dus, uh Werken dat soort dingen echt? Want altijd als ik dat soort dingen hoor, denk ik ja. Yeah, right. Nee, deze werkt echt. Janking werkt echt. Ik heb voor mijn boek, De Toekomst van de Liefde, nogal wat mannen geïnterviewd. En ik heb ook ervoor en erna foto's. Nou, het gaat goed. Ik mocht ze van de uitgever er niet bij afdrukken, want die vond dat, uh, te veel. dat er dan te veel seks werd. Maar we kunnen dat nog eens een keer bij BNN op TV een un, un item aan besteden. En denk dat je je ik wel. Zien. Fitness voor de piemel, daar worden we bij BNN dan helemaal vrolijk van. Mm, daar worden jullie vast blijven. <laughs> ja. Maar dat is dus een van de dingen die je ziet. Uh, je moet nu bijvoorbeeld slank zijn, uh, voor vrouwen uh, uh, dus ook, maar dat was vroeger niet. En heel veel culturen in Afrika en ook in delen van Brazilië is dat nog steeds niet zo. En een vrouw moet, ook, ook man, moet juist wat molliger zijn, want dan straal je welvaart uit. En die hele magere winkels daarvoor zeggen ze, die hebben honger. Dat zijn van die Biafra-types. Ik was in, uh, in Bahia, in Brazilië, daar kun je in de winkels, kunnen vrouwen bilstukken en uh, borststukken kopen, om het allemaal nog groter te maken. En in Afrika kun je dat dus ook, uh, ook doen. Daar vallen men, mannen juist op wat molliger vrouwen. In Europa hebben we dat vroeger ook gehad. De Rubensvrouw noemden we dat. In de middeleeuwen. En in de renaissance had je dat ook. De mollige vrouwen, die werden ook op al die schilderijen afgedrukt als lekker mollig, lekker groot. Uh, maar, echt, is... maar echt met vetrol ook. Want ik ken die Rubens... Echt met ja. en, dat is niet, en dat is niet zoals ze nu Catharina Zita Jones mollig noemen. Of Rihanna mollig. Die dat eigenlijk is. gewoon hartstikke slank zijn en goed geproportioneerd. Helemaal niet mollig. Nee, maar de Rubensvrouw was Echt een vrouw met vetrollen? Die had echt vetrollen. En in India zie je dat bijvoorbeeld ook. Bijvoorbeeld daar dragen ze dan die sari. Die vrouwen zo'n lange zijde lap die ze om hun lichaam wikkelen. Maar de buik is altijd bloot. En hoe meer vetrollen je ziet, hoe aantrekkelijker de vrouw uh, dan is. Ja, en ja, ja. Dat, is, uh, dat zag je dus bij die Rubensvrouwen dus ook. Ze moesten mollig zijn. In China had je dat in de zesde eeuw. Toen uh, tijdens de Tang-dynastie, toen had je een hele machtige keizer. China was toen rijker dan Europa. Een machtig land. En de favoriete matresse van de keizer, de buitenvrouw van de keizer... ...dat was een heel, heel dikke vrouw. En vervolgens, omdat zij zo machtig was... ...omdat de keizer luisterde naar haar... ...gingen alle vrouwen door eten. Dus in China was in de 6 6e eeuw... De, zo dik mogelijk het ideaal. Dus wow. iedereen ging door eten, door eten, door wow, eten. Geweldig. En wat je ook zag, is dat ze ook in al. In China kreeg je allemaal grafgiften mee. Ik heb ook een paar van die beelden van die dikke vrouwen uit de 6e eeuw. En dan kreeg je de fat ladies, heten dat. En er werden beelden gemaakt van dikke vrouwen. En dan kreeg je dat mee in je graf. Want oh, ook in de man. hemel moest je lekker dikketje bij je hebben. <laughs> <laughs> voor, de, voor de lusten en voor de liefde. Als Absoluut. Je, dit klinkt voor sommigen. Ik denk dat er nu vrouwen aan het luisteren zijn die denken. Nou ja. Pot voor drie dubbels is. Netjes. Ik ben helemaal in het verkeerde tijdperk geboren. Want ik ben zo'n Rubensvrouw. En ik sta nu helemaal niet meer bovenaan de lijst. Wanneer zijn wij in Europa in elk geval overgegaan. op dat anorexia-type? En waarom? Nou, eigenlijk, het zijn vrouwen die erop zijn overgegaan. Want mannen vinden een beetje pretspekjes helemaal niet erg. David Beckham heeft het ook wel eens gezegd. dat zijn vrouw echt niet zo anorexia hoeft te zijn. Dat hij een beetje helemaal niet erg vindt. Victoria maar Beckham mag best wat spek erop. Maar vrouwen vind ik ook, hoor. denken van zichzelf. ...dat ze dan te dik zijn. En vrouwen doen het zichzelf allemaal aan. En dat hoeft helemaal niet. Maar waar komt dat dan vandaan? Als wij al die tijd begeerd werden... Toen we, ...toen we dikke konten hadden... ...nou ja, we hadden... ...voor mij is dat geen vlechtheid. ...toen we dikke konten hadden... ...en toen we blubberbuikjes hadden... ...waarom hebben we dan op een gegeven moment de gedachte opgevat... ...nee, het moet helemaal anders, het moet allemaal strak... ...het moet het liefst een beetje ribben te zien zijn... ...het moet eruit zien als, uh, alsof je een model bent... ...op een Parijse catwalk. Ik denk dat het gewoon mode is. Uh, ja, sinds rond 1900. En toen begon het ook al echt met die jurkjes, met die strakke taille's en dat soort dingen. Mm -hmm. um, um, en het moest, he, inderdaad, daar begon het allemaal mee. Maar vrouwen hebben het zichzelf ook, uh, ook heel erg aangedaan. Maar ik verwacht overigens wel een golfbeweging. Want je ziet nu, uh, Mike de Boer heeft nu al een lijn voor uh, uh, grote, wat mollige vrouwen enzovoort. Die, Mike zei dat ook tegen mij, dat de meerderheid van de Nederlandse vrouwen helemaal niet voldoet aan de schoonheidsidealen die de modeindustrie ons nee, oplegt. Nee, dat is... Ook echt zo. Dat is en ook zo. op een gegeven ogenblik denk je dan kun je wel doorblijven diëten. Die crash -diëten, die zijn ook helemaal uit. Want binnen maand zit het er weer aan. Echt hè. Ik weet dat ik ooit... Ik ben zelf maat 38. Ja. Uh, ik was altijd uh, heel slank. Uh, als kind. Ik sportte ook veel. En ik was, ik was heel slank en een beetje pezig. Zoals we het noemen. Met van die lange ledematen. Mm -hmm. En ik weet dat mijn Surinaamse familie altijd tegen mij zei. Bij familiefeestjes. liever ze rijden schep alsjeblieft nog een bord op, want als jij zo dun blijft... dan ga je nooit een man kunnen vinden. Precies. En ik weet dat toen ik... Uh, ik ben gewoon geboren en getogen in Nederland. Ik ging naar de middelbare school... en daar ontmoette ik opeens allemaal meisjes die geobsedeerd waren... met, met heel dun zijn. En er zat dan een meisje bij mij op de middelbare school, een heel knappe meid. Die was ook model. En die legde mij toen uit dat een modeontwerper tegen haar had gezegd... Um, het is het fijnst als een vrouw zo min mogelijk vormen heeft, want dan gaat alle aandacht naar de kleding. Dus het liefst zo min mogelijk borsten, zo min mogelijk kont, zo lang mogelijk, want dan gaat alle aandacht naar zo'n jurk. Ongelooflijk. Erg? Ja, ja, ja, ongelooflijk. Maar waar we naartoe gaan, ik verwacht dat, uh, we worden uiteindelijk toch steeds molliger. En ik verwacht, je ziet het nu al, uh, dat, dat wat molliger weer terug gaat komen. Oh, uh, dus ik neem mijn maatje 38, ik ga de goede kant op. Ja. Het liefde en het seksleven. Want... Wat je merkt is, omdat er zo'n openheid is over seks... dat er ook een bepaalde verwachting bij hoort. Oh, je, je seksleven is pas goed als je van die zinderende, hete seks hebt... minstens drie keer per week. Anders heb je helemaal geen goede relatie. Ja. Dat is een beetje de verwachting. Ja, maar Er is dus een Belgische bioloog, meneer Dirk Drouwlands... en die heeft een boek geschreven en dat heet Het Succes van Slechte Seks. En die zegt, de relaties die langs duren, die hebben gewoon slechte seks... En die hebben het gemiddeld maar uh, één keer in de maand. En het duurt bij uh, elkaar een kwartier, inclusief voor- en naspel. Dat oh. is Belgisch. Oh. Uh, maar waarom is dat goed voor je relatie? Oh, ik krijg even helemaal... Oh, ja. ja, maar dat is, dat is een Belgisch uh, onderzoek. Heeft, uh, en dit is geen kleine jongen hoor. Deze man heeft is hoogleraar in Engeland. Heeft heel veel onderzoeken naar gedaan. Heel interessant. En hij zegt dus dat, een, een, dat seks niet, goede seks niet per se hoort te horen bij een goede relatie. En dat is ook wel zo. Kijk, als je begint verliefd. In India hebben ze een uitdrukking die zeggen als je, je relatie net begonnen is en elke keer dat je vrij doe je in een, in een kruik een, een, een munt of zoiets. Uh, uh, dan is in het begin is die kruik binnen de kortste keer uh, vol. En na vijf jaar uh, is het, uh, duurt maanden voor die kruik vol is. Ja. Seks wordt gewoon minder na een aantal jaren. Maar dat hoeft niet te betekenen dat die relatie minder is. Er komen andere vormen van intimiteit voor in de plaats. En je kunt dan best met andere mensen seks hebben. Terwijl de relatie perfect in stand blijft. Dat zie je in Frankrijk bijvoorbeeld. Is dat ook geaccepteerd? Meneer strauss -Kahn, zijn vrouw, vindt het oké... Okay dat hij ook met andere vrouwen van beeld gaat. De open relatie. En zij heeft het zelf ook. Nou, en, maar in Frankrijk is dat meer geaccepteerd, denk ik. Oké. Okay. Jeetje. Hoe was dat vroeger? Um, wat voor verwachtingen lagen er toen rondom seks en liefdesleven? Nou, vroeger, kijk, vroeger uh, bestond liefde niet. Zowel niet zoals we het nu kennen. Dat was het gewoon net als bij de dieren. Elk seizoen een ander. En uh, de sterkste genen en huppakee. Ja, de romantische uh, liefde is pas sinds de 14e eeuw. Is dat, uh, rust, is dat een... Uh, een gegeven hè? door allerlei mooie gedichten die mensen Precies. daarover hebben toen geschreven, begon het de het hoogste hype. liefde en ja. dergelijke, ja. Toen begon dat te komen en toen kreeg je inderdaad daar de verwachtingen uh, van. En, uh, um, en, en toen ging men ook verwachtingen over, over seks uh, hebben wat dat betreft. Maar het is bijvoorbeeld zo dat de, inter de internetgeneratie veel minder seks heeft dan de generatie in de, in de middeleeuwen. Uh, ja? Kijk, als je werd uitgehuwelijkd aan elkaar en je vond elkaar niks, nou ja, dan deed je het met elkaar wat minder, maar goed, dan ging je het met een ander erbuiten doen. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld dat uh, heel veel mensen die zitten echt gewoon tot 12 uh, één uur s'nachts gewoon al aan de computer en de tv en wat dan ook en er, komt, en er is minder seks nu dan vroeger, we praten er meer over maar het, volgens mij is het er nu minder, oh. ik heb het ook in Duitsland een keer gezien, toen viel de stroom een keer uit en een, in een stadje. En toen was er geen stroom. Dus geen tv, geen internet. En na negen maanden hadden we een babyboom. Terwijl dat, al die tijd daarvoor zat iedereen gewoon de hele tijd op het internet. Het. En ik heb daar ook wel eens, uh, wel eens een onderzoek van gezien. Dat wat je nu bijvoorbeeld ziet. is dat heel veel mannen, heel veel jonge mannen. Uh, de twintigers vooral. die vinden het seks op het internet veel spannender dan de echte seks. Uh, en dan zitten liever rutten achter een chatbox. dan oh. dat ze het met een echte vrouw of een echte man doen. Nou, dan maar dat, wordt... dat vinden ze saai geworden. Oh, dat vind ik best wel verdrietig. Dus wat je vertelt. Ja. Jeetje, waar dus gaan we naartoe? Een van de, de huidige trends op dit moment is dat jonge jongens nu vaker het orgasme faken. Uh, en hem niet eens meer overeind krijgen bij, ah. uh, bij een meisje. Omdat het op internet veel spannender is. En we hebben daar eens een keer, ik heb er wel eens samen met een IT bedrijf van onderzoek naar gedaan. En het is echt zo. Die jongens zitten liever rukkend voor een chatbox. Met de hele fantasy world en alles erbij eromheen. Dan met een ander uh, uh, van beeld te gaan. En dat ben ik met je eens. Dat vind ik ook triest. Ik dus het... ik hoop dat we dat, dat straks voorbij gaan. Want oh. dat vind ik, niet, vind ik geen fijne trend. Nee. Oh, Ajit. Je hebt, uh, je hebt deze show weer volgepropt met nieuwe informatie, uitgangspunten en, en nou ja, heel veel bijzondere weetjes. Ik moet er echt even van bij komen. Ik ga even een plaat instarten. Maar eerst ga ik je bedanken. Graag gedaan. Wat fijn dat we je weer even konden bellen om te praten met jou over het perfecte plaatje. Zowel lichamelijk als op het gebied van liefde en seks. En we gaan een aantal boeken van je verloten. De toekomst van de liefde. Hartstikke leuk, Ajit. Ja, Oké, okay, graag gedaan. Goeien thank, nacht. Dank je wel, Ajit. Wauw, bomvol informatie ze deze man altijd. Ajit Bakas hoorde je. Het perfecte plaatje. Nou, en de ontwikkeling daarvan. Ik ben nogal gechoqueerd uh, om te horen dat, dat, dat jongens liever virtuele seks beleven dan echte seks. Oh my god. Maar ik wil natuurlijk vooral weten wat jij vindt. Wat is voor jou het perfecte plaatje? Heb je dingen gehoord die Ajit Bakas zei over schoonheidsideaal... waar je ontzettend goed in kan vinden? Namelijk dat een iets molligere vrouw veel seksier is. Of ben jij eigenlijk heel erg van deze generatie... en zeg je nou, het liefst geen vetkwabben voor mevrouwtje. vrouwtje, het liefst lekker allemaal strak, klein kontje en grote borsten. Ik wil het heel graag van je horen. We hebben het over het perfecte plaatje 0800-1121. 0800-1121 als je me belt. mail me ook naar lust.bnn.nl. Trouble, been no in my soul since the day I was born. <laughs> worry, worry, worry, worry, worry, worry just will not seem to leave my. had het over trouble. Ré la montage. Daisy, goeienacht. Hey, Sarijda. Daisy, je zit 23 jaar in een relatie waarvan 12,5 jaar je trouwt. Ja. En als eerste wil ik jou feliciteren met je programma. Nou, dankjewel. Wat leuk, Daisy. Dankjewel. Wat te gek. Mijn eerste jaar geleden. Ja, het is. Het is uh, nou ja, zonder, zonder uh, nou, uh, mezelf heel erg op de schouder te tikken. Maar het is natuurlijk toch. Uh, het begon als een experimentlust. Kan dat? Praten over liefde, seks en relaties op Radio 1. Dat was een experiment. En nou ja, dat we er een jaar later nog zijn, is natuurlijk super leuk en uh, ontzettend bemoedigend. En wat dacht je daarvan? Een bosje bloemen? Ja. Ik nou, heb... van me. nou, wat lief. Ja, schat. <laughs> wat lief. Tuurlijk. Ik, uh, ik heb net gesproken met Ajit Bakas, de trendwatcher. Ja. En uh, die heeft uh, een fantastisch boek geschreven, De Toekomst van de Liefde. Dus ik denk, nou ja, kijk, ik ben dan misschien jarig... maar ik wil jou straks dan ook dat boek cadeau doen. Hartstikke nee, mooi. Ja, ja, ik, ik denk, het is, al ben ik jarig met de show, is het toch leuk om zelf ook cadeautjes uit te lopen? En dan aan wie liever dan aan onze lieve luisteraar. Dus Daisy, jij krijgt van mij ook nog een cadeautje, namelijk het boek van Ajit. Oh, wat lief. Maar dat is allemaal voor later, want jij belde naar de show, we hebben het vannacht over het perfecte plaatje. Ja. Bestaat zoiets überhaupt, Daisy? Het perfecte plaatje. Van ja, niemand een... is perfect. nee. Nee, dat is ook... Nou, veelvuldig daten, mijn eigen ervaring. Niemand is... Ja. Hoe komt het dat we dan toch zo bezig zijn met wat we denken dat het moet zijn? We willen graag dit. We hebben van tevoren bedacht dat het ons leuk lijkt als een man of als een vrouw dit doet. Of dit kan. Of er zo uitziet. Waar komt dat vandaan, als ik dat aan jou vraag? Ik denk uit de sprookjes, de dingen die je van je ouders hebt gehoord, de dingen die je van je ouders leert, of ziet of kent. En dat moet iets zijn. En ik denk niet dat we allemaal aan onze ouders verhalen en sprookjes kunnen voldoen. Nee. Dat loopt altijd anders. Noem eens een voorbeeld van een sprookje wat jij in je jeugd hebt meegekregen... en waarvan je je op een gegeven moment realiseerde van eigenlijk is dit helemaal niet, uh, is niet realistisch. eigenlijk Ik had eigenlijk geen sprookje. Nee? Jij bent nee. Spook sprookjesvrij opgekomen. Nou, wel een spookje, maar geen sprookje. Dat is een spookje. Ja, dus een spookje, maar... ja, spookje, maar geen sprookje. Nee, ik heb uh, een ja, aantal relaties gehad. En ik vond uh, jongens en mannen altijd hartstikke leuk. En, maar ik werd er nooit verliefd op. Je werd nooit verliefd. En je vond ze leuk, aantrekkelijk, sexy, gezellig. Maar nooit ja. dat kloppende hart. Hoe kwam dat? Eh... Uh... Ik heb nooit een kloppend hart gehad bij een man, eigenlijk. Jij was lesbisch? Nou, ja, wat is lesbisch? Ik bedoel, er wordt een stempel op gedrukt en je wordt uh, geboren en wat ben je dan? Ja, je bent hetero, je krijgt vriendjes en dan ineens ontmoet je iemand en dan heb je zoiets van... Mijn hart gaat bonzen. Ik heb ineens vlinders in mijn buik, maar dat begon bij mij pas op mijn vijftiende. Ja, echt? Hoe ging dat dan, toen je in één keer toch die, uh, dat bonzende hart kreeg? Wat gebeurde er toen? Kan je dat nog terughalen? Nee, ja, heel erg. Ik uh, verhuisde van uh, het oosten in het land naar een beetje het midden van het land, in de Veluwe, in Apeldoorn. En daar kwam ik een hele leuke meid tegen en die zat bij mij in de klas. En dat was de eerste schok. En mijn hele leven draaide gewoon 180 graden om. Ja, wat veranderde er dan allemaal? Je kwam haar tegen. Je dacht, nou ja, ik voel iets wat ik nog nooit heb gevoeld. Wat, wat, wat draait er dan 180 graden om in je leven? Um, dat wat ons eigenlijk alles is voorspeld. Zo van huisje, boompje, beestje, mannetje, vrouwtje, kindjes krijgen. Ja, ja, ja labrador erbij, hoppa. Ja, en dat zat er voor mij niet in. En dat was eigenlijk best wel een shock. Ja, ja. En mijn oma was toevallig ook uh, op bezoek. En die heeft het allemaal uh, mogen aanschouwen. En, uh, maar het zit in de familie, dus het is ook erfelijk. Is, is, ja, is, uh, is homoseksualiteit erfelijk? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Was jouw oma ook lesbisch, stiekem? Nee, mijn oma niet. Oma niet. Mijn, mijn tante wel. Oké, okay, tante wel. Maar goed, toen werd je verliefd. Is dit ook de liefde waarmee je vervolgens uh, 23 jaar nu in de relatie zit? Want dat. Uh... Nee. Ik heb daarna heb ik uh, gespeeld. En in je liefde, liefde eigenlijk gespeeld. Ik ben, daarna ben ik een andere uh, leuke dame tegengekomen. En daarna was het weer een man. Oké. Okay. En dan kom je erachter dat je zoiets hebt van: ja, wat. Moet ik, wat heb ik en wat zit er in mij en wie ben ik eigenlijk? Dus je identiteit. Ja ja, ja, ja, ja. En daar kom je mee in de war. Op een gegeven moment raad je ook in de war. En ik had zoiets van, nee, dit is niet uh, huisje, boompje, beestje. Dit is voor mij een hele omgekeerde wereld. En toen ben ik uh, mijn uh, huidige partner tegengekomen. Ik heb een jaar in Amerika gewoond, een half jaar in Amerika gewoond. En ik kwam terug in Nederland... En een half jaar later kwam ik mijn vriendin tegen. En, toen, en dat is de vriendin waarmee je nu 23 jaar de relatie hebt? Ja. 12,5 jaar gedaan. Oké, okay. ja. het moraal van jouw verhaal, Daisy, is dus, als ik dat zo uh, mag samenvatten, dat, dat die dat perfecte plaatje, die gedachten die je daarover hebt, van dit zou het moeten zijn, die kunnen je dus eigenlijk afhouden van je, van eigenlijk je grote liefde, van je echte liefde. Dit is mijn echte liefde. Ja, precies. Maar dat had je natuurlijk ja. nooit bedacht. En jij had bedacht dat je net als ieder ander in het huisje, boompje, beestje ritueel moest zakken. En op een nou, gegeven moment heb eigenlijk, ik... Het is eigenlijk, toen ik haar ontmoette, was het zo van... Ik ga heel voorzichtig doen. En dat was ook van de andere kant zo. Van, uh, kijk uit. En niet zoals je normaal gesproken one night stands of wat dan ook. Want dat hebben we natuurlijk allemaal uh, leuke strandbelevingen of wat dan ook. En alles gebeurde op het strand. En ik kwam haar tegen en toen had ik zoiets van, ja, dit, dit is iets heel speciaals en daar moet ik zuinig op zijn. Mm -hmm. En ik had uh, toen zoiets, en gelijk ook van de andere kant, was het zo van, ja, we doen het heel rustig aan en uh, we kijken even en het was... Eigenlijk elke dag checken als we in onze stamkroeg kwamen. Zo van, hebben jullie het al gedaan? Ja, dat, dus dat, die verwachting kwam, dat kwam ook eerder in de show langs in Boys Bar. Die verwachting kwam vooral ook van, van, van buitenstaanders, van omstanders. Van, god, jullie zijn samen, hebben jullie het nou al gedaan? Ja, elke dag. Ja, ja jezus, wat een en, druk. We werden er heen, maar ik moet ook zeggen dat ik op een gegeven moment bijna een maagsweer had. Van die druk, van die pressure, ja? Nee, van het gewoon uh, het nog niet hebben gedaan. Oké, okay. daar had je, nou, dan had je <laughs> Dat klinkt heel kinderachtig. Ja, had maar het, ma was, en nee, het was echt, echt heel romantisch gewoon. Een romantische wat... maagsfeer, geweldig. Nou ja, we kwamen ook. Uh, mijn vriendin die kwam uit een uh, ja, familie met. Ja, ze had iets met oude muziek, met oude pretters En ik had er helemaal niks mee. En ze zetten dat aan en we, we ja, zaten in de auto. En op een gegeven moment moesten we wegrijden. Ja, niet om het een of andere. We lagen bijna in de gracht. <laughs> Oké. Okay. Daisy, ik wil even een klein stukje naar voren in de toekomst. Want vervolgens zijn jullie, eh, nou, dat is helemaal goed gekomen. Ook met het doen. Maagsfeer weg. Twaalf en een half jaar getrouwd. Nu wil ik van jou heel kort nog horen. Want ik ga een plaatje voor je draaien namelijk. Een geheim: een geheim. Twaalf jaar gelukkig getrouwd zijn. Wat is het geheim daarachter? In één, twee of drie zinnen? Twaalf en een half jaar, hè? Ja, twaalf en een half. Als ik het verkeerd zei, Wat is het geheim. Wat is het geheim is... om twaalf en een half jaar gelukkig getrouwd te zijn? Dat is uh, naar elkaar luisteren, met elkaar heel goed communiceren en elkaar accepteren. Helemaal mooi, Daisy. Nou, Deze, wat fijn dat je even gebeld hebt naar de show. Blijf nog even luisteren. Dus ja, het tot klinkt, heel saai. klinkt heel saai, maar het, het, is, het werkt. Ik geloof je. Ik geloof je. Ik ga dit advies doorgeven aan Beyoncé. Mijn grote vriendin Beyoncé. Die nog maar een ja. aantal jaren getrouwd is. Maar nog steeds crazy in love is. En nu ook zwanger. Verrijd je, Oh, oh okay. te gek. Verrijd Oké. Oh, ga zo door. Hé, dat, okay. is. Hey, en, dat uh, is het. Kik Hey Lust, onwijs gefeliciteerd met jullie één jaar op staan. Onwijs bedankt ook voor al die mooie radiouren. En ik hoop dat er nog heel veel mogen volgen. <totstuk> can't get next to, a genuine article, I do not sing though, I sling though, if anything I bling, yo, star like me Wall like a green bow, crazy, bring your whole set, Crazy in the range, crazy in the range, they can't figure my out, they like, hey, is he insane, yes sir, I'm cut from a different cloth, my texture is the best for, I've been dealing with the chain smokers. How do you think I got the name over? I've been thrilling, the game's over. Fall back young. Ever since I made the change over to platinum, the game's been a rap one. Look so crazy. We het eenjarige bestaan van ons programma Lust. En ik zeg ons omdat ik maak dit programma samen met jou. En daar ben ik ontzettend blij om. En vannacht hebben we het over het perfecte plaatje. En als we het dan hebben over alles wat wel of niet perfect is aan het lichaam, dan kan je er eigenlijk niet onderuit om ook aan de lijn te hebben een plastisch chirurg. Goedenacht, Erik. Goedenacht. Hi, Erik. Hi. Nu is het zo dat als je zegt een plastisch chirurg... dat er automatisch een groep mensen denkt van de luisteraars... Oh ja, chirurgie En automatisch denkt een andere groep, chirurgie Vraagteken, uitroepteken, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Merk jij dat nog in de praktijk? Of is het inmiddels al zo gewoon dat je die laatste reactie niet vaak meer tegenkomt? Nou, het is veel en veel gewoner. Dat klopt zeker. Hè. De, de, die drempel is veel en veel lager. Maar er komt natuurlijk ook nog bij dat de mensen die op mijn spreekuur komen, die zijn die drempel al... We zijn al over die drempel heen, zal ik maar zeggen. Dus die zijn dan niet meer zo van, nou, klassisch hier hoeft voor mij niet zo. Nee. Hoe komt het dat de afgelopen, nou ja, laten zeggen tientallen jaren, misschien twintigtal jaren, ja. uh, dat het al veel gewoner is geworden om aan je, om iets te veranderen aan jezelf waar je gewoon niet zo tevreden mee bent? Nou, ik denk vooral omdat de uh, ingrepen veel. Uh, beter, dus het resultaat beter voorspelbaar is geworden en minder riskant. Dus de narcose, als dat al nodig is, zijn veel minder riskant. Er kan veel meer onder plaatselijke verdoving dan vroeger. Dus de, de, dat maakt het voor mensen makkelijker om die stap te nemen, om die afweging te maken. Is er ook iets veranderd in het bewustzijn van mensen? Waardoor ze behalve dat het, uh, de, uh, de ingrepen mm -hmm. veiliger, beter, mm -hmm. voorspelbaar zijn... Ja dat behalve dat dat het ook makkelijker is om bij jou binnen te stappen en ja, te zeggen tuurlijk. nou dit ving niet mooi aan mezelf hier tuurlijk, moet ik echt even ja dat geloof ik zeker want dat zie je natuurlijk niet alleen hè, niet alleen bij ons maar ik denk dat dat in de hele in de hele uh, westerse wereld of nederlandse wereld wel zo is dat mensen meer tijd en aandacht uh, geven aan uh, nou ja, niet primaire dingen, zeg maar je uiterlijk of uh, dat soort dingen. En daar hoort dit ook bij. Het hoort ook bij de luxe cultuur, zeg Ja, je. dat denk ik zeker, tuurlijk. Ja. Ja. Nu was er een tijd geleden, ik denk dat het inmiddels al vorig jaar is... Uh, een hele aflevering, editie van uh, Linda Magazine, Populair ja. Blad... Ja. ging over plastic chirurgie. Ja. En daarin vertelde... Als ik, het me goed, uh, als ik het me goed herinner, Linda zelfs, dat ze inderdaad af en toe gebruik maakte van botox. Ja. Iets wat heel, heel veel, veel voorkomt. Zeker in, uh, in tv en muziekland, waar mm -hmm. het ook belangrijk is om er goed uit te zien... Ja. omdat het ja. onderdeel is van het werk. Wat zijn nou de ingrepen waarvan jij zegt, nou dat komt echt ontzettend vaak voor? Uh, nou, dat rijtje is heel makkelijk, het bovenoogleden. En uh, dan het opvullen van lijntjes en rimpeltjes, wat... Het is eenvoudig, je hebt, geen, uh, je hebt geen periode dat je rustig aan moet doen als je iets hebt laten inspuiten, bijvoorbeeld botox. Mm -hmm. Botox klinkt altijd zo, hè? het heeft zo'n negatieve naam, maar het is eigenlijk heel eenvoudig en heel simpel. Je legt gewoon een spiertje wat te veel doet. Dat is dus wat, hè, dus waar je zo fronst de hele tijd, dat leg je een beetje plat, dat spiertje. Nou, dat zal alles. zijn. Dat verlam dat je een beetje, dat spiertje. Ja, ja, en dat komt weer goed, gaat ook weer weg. Dus als je het niet mooi vindt, dan, nou ja, dan moet je even geduld hebben. Wat steeds meer en meer gebeurt zijn de facelifts. En dat ook, omdat die ingreep veel minder uitgebreid is dan vroeger. Nou ja, en dan de borstvergroting. Dat is natuurlijk ook een zeer uh, uh, populaire ingreep. Hoe zit het met kontvergrotingen? Want ik hoor dat dat ja. in Zuid-Amerika... Ja, klopt. Heel ...ontzettend het, populair is. Ja, dat is heel erg populair. Daar heb je, hebben ze gewoon een... Ja, hoe moet ik dat noemen? Een ander soort van ideaalbeeld. Of ideaal klinkt zo. Anders maar, gewoon als ideaal. Ja, dat is wel zo. En uh, het is in Nederland komt het bijna niet voor... En, dit is nou net een ingreep die niet zonder risico's is. Nee, is, is dat echt, gevaarlijk? Nou ja, gevaarlijk. Het kan gewoon erg misgaan. En dan krijg je allemaal littekens. Mm. Je zal er niet dood aan gaan. Maar, dus dat, dat mislukt nog redelijk vaak. Oh, want het is inderdaad zo dat in. Ik ben zelf Soetnaamse en ik weet dat. Uh, ik ben echt opgegroeid met het schoonheidsideaal. dat een stevige kont. Ja. dan kan je beter een, een dikke kont hebben. die een beetje omhoog wijst. dan, dan een, groot, uh, een groot aantal titels. Mm -hmm. ja. Dus het verschilt natuurlijk ook heel erg per, uh, per regio. Klopt. Maar altijd hangt er onder jouw vak een soort discussie. Mm -hmm. En die discussie is altijd. Ook vanuit een ideaal beeld, ook vanuit een perfecte gedachte van... je moet gewoon tevreden zijn met jezelf. Als ik dat bij jou neerleg, dan zeg jij? Nou, ik, ja, die, die discussie voer ik heel vaak. Mm -hmm. um, en het is eigenlijk niet zo dat mensen perfect willen worden. Het is heel... Eigenlijk is het net anders. Mensen willen juist iets wat ze stoort, daar willen ze vanaf. En die hele aparte dingen, mensen die hele bizarre dingen willen... dat zien we in Nederland eigenlijk bijna niet. Jij zegt, het komt in Nederland niet zo vaak voor, maar we hebben ze wel... Die types die doorslaan, die een soort ja. verslaving bijna hebben, mm -hmm. naar de plastische chirurg. Mm -hmm. Wat zit daaronder? Ja, dat is denk ik toch een hele basale soort ontevredenheid uh, met jezelf. niet zozeer met hoe je eruit ziet, maar hoe je ja, hoe je in je vel zit. Mm -hmm. en, en deze mensen herken je wel hoor, op het spreekuur. En ja, waar je... herken je die aan? Nou, omdat je, kijk, uh, dat, ze, ze zijn anders dan de, de, de doorsnee patiënt. die dat ene laat veranderen en dan zegt: Nou, top, hartstikke mooi, ik ben blij, klaar. En deze mensen die zijn dan altijd: is er toch nog dit en ook weer dat. En ook vaak hele verschillende dingen, hè? rimpels. En, uh, zeg maar, uh, de billen of zo, ook noem maar wat. Mm -hmm. En dan, dan moet je ook gewoon een beetje voorzichtig zijn. Dan moet je ook zeggen, nou weet je, zou je dat allemaal wel doen? Moet je, dat moet je denk ik echt wel afhouden, want je moet met die ingreep het probleem oplossen. En dat doe je denk ik bij deze mensen niet. Oké, okay, dus jij zegt ook wel eens, hé hey, fantastisch, maar laten we het maar niet doen. Jij zegt ja, ook wel eens nee. ja, ja, ja, ja, ja zeker. Ja, zeker. Niet, niet, niet, niet alleen bij deze mensen, maar ook wel bij mensen die, uh, zeg maar, bij wie het niet kan, die te hoge of te rare vragen stellen. Erik, top dat we je even mochten bellen okay. over het perfecte plaatje. En we zijn hier tot vier uur vannacht. Ja. Hey, we zijn jarig, Erik, oh, nou, met de show. Ja, dank <laughs> En het gesprek wordt natuurlijk extra leuk als jij ook meedoet. Want ik ben benieuwd naar jouw standpunt. Plastische chirurgie, is dat iets waarvan je denkt... Nee, onder geen enkele gezonde omstandigheid moet ik dat overwegen. Of ben jij uh, aan de iets mildere kant van: van zegt, nou ja, ik zie mezelf wel doen, of ik ken mensen die het hebben gedaan, of ik heb dat zelf wel eens gedaan. En dit is mijn ervaring daarmee. Ik wil het ontzettend graag van je horen: 0800 1121. 0800 1121. En als je nou Erik hebt gehoord, hij denkt. Wat een verschrikkelijke sexy man. En hij kan ook nog eens ontzettend veel. En je wil kijken of hij iets voor je kan doen, dan kan dat natuurlijk Dan kan je naar Erik Laban. En dat schrijf je E-R-I-K. Anekavast L-A-B-A-N. In his fantasy world, yes he's got dreams. He's hanging on to them. Bless the day when I. Over het perfecte plaatje. En net hadden we een gesprek, een leuk gesprek... met een plastisch chirurg... die uitlegde waarom sommige vrouwen ervoor kiezen... om iets aan zichzelf te veranderen. En toen belde, en daar ben ik ontzettend blij mee... Melissa. Melissa, goeienacht. Goeienacht. Melissa, jij bent naar Thailand gegaan... en hebt daar je borsten laten vergroten. Ja, klopt. Ja, dat heb ik drie jaar geleden gedaan... Want ik was niet tevreden over mezelf. Dus toen uh, dacht ik, trek me trouwens stoute schoentjes aan en ik ga lekker naar Thailand. Hoe kwam je erbij om naar Thailand te gaan? Uh, ja, familie van mij die woont daar. En die hadden zoveel positieve verhalen over uh, plastic chirurgie. Want het is daar helemaal uh, in en op. En uh, toen dacht ik, van: ja, dan ben ik een beetje research gaan doen. En ze zeiden ook, van: ja, je krijgt drie dagen nazorg en morfine en medicijnen. Dus je merkt er helemaal niks van. En de tweede was ook dat het hartstikke goedkoop was, dus daarom ben ik regen gegaan. Ja, als je zegt hartstikke goedkoop, waar denk ik dan aan? 1500 euro. 1500 euro voor je borsten? Ja, ja. ja. Oh. ja. Dus inderdaad dat, een koopje. Ik hoor verhalen van 15.000 euro in Nederland. Nee, nee. Het was echt, uh, ik, niet dat ik het er niet voor over had om hier uh, zoveel geld te betalen voor borsten. Maar het ging mij dan voornamelijk om van na, na, lekker op vakantie in een warm landje en ik had een maand vrij... En uh, de nazorg was drie dagen, want je blijft in de privékliniek. En dat hebben ze echt super gedaan. En hier hoorde ik allemaal rare verhalen: dat je al na een uur naar huis moest. en dat je geen medicijnen kreeg. En uh, oh? toen dacht ik: nou ja, oké, okay, dan ga ik lekker naar, naar Thailand. Jeetje. Jij zegt: je was niet tevreden met je borsten. Wat, wat vond je er niet mooi aan of niet goed? Nou, het waren echt van die. Ik ben zelf best wel dun. En uh, ik, heb, ik had van die hangzakjes, van die theezakjes zeg maar, met een tevel eraan. En vond ik, ik vond mezelf gewoon niet aantrekkelijk. En omdat ik zo dun ben, blijf je dat meisjesachtige figuur houden. En toen uh, dacht ik, nou als ik dat een beetje opvul, misschien krijg ik dan wat, wat vrouwelijks. En uh, ja, dat is ook zo nu, drie jaar later, En uh, allemaal, allemaal goed. Ik ben helemaal tevreden. Helemaal tevreden. Van welke cup naar welke cup ging je? Van AA naar een, uh, naar een grote C. Oké, okay, dat is dus wel echt een groot verschil. Van bijna geen borsten naar, naar, ja. naar een, een, naar een Halle Berry uh, Ja, ze zijn, wel ze zijn wel aanwezig. Maar ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk een grote B wilde. Maar dat is iets Aziatisch of zo. Dus kreeg ik als cadeautje kreeg ik een, uh, ja, een stuk <laughs> groter. Dus jij, doet, jij schrijft op je formulier, uh, doe maar een B75. En dan denken uh, de de dokters, nou, nah, ik vind het zo ja. leuke meisjes. Ze zo'n leuke glimlach bij het ja. intakegesprek. We maken van die B gewoon lekker. Dat was wij wel even schrikken toen je wakker werd, of niet? Nou ja, toen ik wakker werd, toen was het echt dubbel DD. Want het was helemaal oh. opgezet. Wow. En uh, ja, ik moest echt janken. Want ik dacht, oh wat doe ik hier helemaal in Bangkok? En ik heb twee van die grote bergen op mijn borst. Wat oh moet ik ermee? Maar uiteindelijk waren we ook helemaal opgezet en zo. Dus uiteindelijk is het wel uh, is het goed gekomen en ik ben er hartstikke trots op. Dus uh, ja, het heeft me echt goed gedaan. Ik zou het echt iedereen uh, aanraden die daarmee zit. Die niet te is. Ja, ja, ja. ja, precies. Goed, nu ben je naar Thailand gegaan, kreeg je van die AA Cup een uh, grote C. Dan kom je terug in Nederland. Ja, dan zegt shopping. natuurlijk iedereen, hallo, wat is daar ja. gebeurd op je borstkast? Ja, ik had wel eerst, van tevoren had ik een blog geschreven over mezelf, naar een, over dat ik een borgvergroting wilde doen, want ik ja, dat gaat gewoon opvallen, dat ga je gewoon zien. En toen dacht ik, ja, ik kan er heel moeilijk over doen, of preuts over doen, maar ik kan er heel, ook heel open over zijn. Dus heel veel mensen in mijn omgeving wisten ook wel wat ik ging doen, dus mm -hmm. dat, dat scheelde alweer. Maar op mijn werk had ik het niet verteld, en die dachten dat ik een maandje wegging, en ik kwam terug en uh, ik had ineens uh, een flinke voorgeel van, van de voorkant. Maar uh, allemaal positieve reacties. Ja, echt super. En positieve reacties zijn, oh wat mooi, het staat je ontzettend goed, wat mooi, wat leuk. Ja, dat ook. En ik moet ook wel zeggen dat, dat uh, uh, vroeger keken mannen naar mijn ogen. Maar de laatste tijd, de laatste drie jaar, kijken ze... Niet meer naar mijn ogen, maar dan kijken ze naar mijn nieuwe kinderen. En dat, dat is wel dat je zegt, van oké, okay, daar moet ik wel even aan wennen. De nieuwe baby's, de nieuwe <laughs> ja. kinderen, zeg je. Ja. Wat is er voor jou zelf veranderd? Want mannen die focussen zich dus nu op iets anders, namelijk op je borsten. Wat is er ja. bijvoorbeeld veranderd in je seksleven, als je in één keer er zo anders uitziet? Uh, ik ben brutaler geworden, uh, wilder geworden. Uh, ik, ik heb overal lak aan, eigenlijk, nu. Ik uh, ben helemaal zelfverzekerd. En uh, ja... Er is wel heel veel veranderd. Het is veel, veel leuker en spannender en, en geiler. Want ik heb al tien jaar een vriend, zeg maar. Dus voor hem was het ook een cadeautje. Het hoeft okay. van hem niet. Okay. Maar uh, het, het, het, ge het speelt wel een heel grote rol, zeg maar, nu. Het is allemaal veel leuker, spannender. En ik ben veel vrijer. Dus dat... Uh, ja, dat is gewoon super relaxed. Ik zou het zo nog een keertje doen. Echt uh, geweldige ervaring. Maar leg me eens uit, als jij zegt ik ben veel vrijer en brutaler, geef me eens een voorbeeld daarvan. Van, nou Dit durfde ik nooit met mijn kleine borsten, maar nu dat ik mijn grote borsten heb, mijn nieuwe borsten, durf ik dat absoluut wel. Nou ja, vroeger was het zo dat het eerst hele ritueel, hè, een t-shirt aanhouden, het licht uit, eh, niet voelen. Gewoon alleen huppen, erop en uh, gaan. En nu is het echt van, uh, nou wil ik het ook elk, elk moment van de dag doen. Want ik doe gewoon al mijn kleren uit. Ik ben gewoon heel open en vrij. Ik doe gek pakjes aan, weet je wel? Gewoon lekker spannend. Gewoon, uh, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon een heel ander mens. Ik ben helemaal niet meer onzeker over iets. Dus ik kan me gewoon helemaal laten gaan. Omdat ik weet van, oké, okay, alles zit goed nu. Hij vindt het mooi allemaal. Dus dan, uh, dan gaat het veel makkelijker. Maar nee, ja. het is natuurlijk niet zo. vriend heeft me altijd wel mooi gevonden. Maar voor jij vindt jezelf mooier. Wat zeg je? Jij vindt jezelf mooier nu. Uh, ja, qua mijn lichaam wel. Ja. Want het is, niet meer, het is niet meer een meisje meisje, maar gewoon, gewoon een vrouw. Een vrouw, oké. Okay. En nu de hamvraag. Die borsten hebben jou heel gelukkig gemaakt, want ze gaven je meer zelfvertrouwen. Zijn er nu andere dingen waarvan je denkt, nou, over een jaar of vier, vijf ga ik misschien dit nog wel doen. Of maar misschien volgend jaar nog wel een keertje terug naar Thailand, want dan ga ik dit doen. Of was dit het? Ja. Nee, dit, dit was het wel. Ergens Stiekem wil ik wel gewoon uh, grotere billen, want de verhouding is nu wel een beetje apart. Maar dan ga ik lekker voor naar de sportschool. Maar het is niet zo dat het uh, net zo'n tatoeage heel erg verslavend werkt. Tenminste niet bij mij. Ik heb nu zoiets van, nou, ze zitten goed. En dat was het ook. En uh, nee, voor de rest, uh, ik hoef niet nog een keer uh, onder het mes. Oké. Okay. Het is dus wat super dat je ons belde met je verhaal. Graag gedaan, vond het ook leuk. En uh, nou, we zijn er nog tot vier uur, dus blijf lekker luisteren. We hebben een verjaardagsfeestje, want Lust bestaat één jaar. Dit programma bestaat ja, één jaar. Ja, Dankjewel, dankjewel. En tot vier uur vieren we feest. Oké, okay, nou super. Veel plezier. Oké, okay, dankjewel. Goeiedag. Oké, okay, doeg. Ja, Melissa, die, ging ervoor. die vloog naar Thailand voor haar perfecte plaatje... en heeft er geen moment spijt van gehad. Heb jij zelf ervaringen met uh, aan jezelf laten sleutelen... en was dat ontzettend positief of... Heb je er ontzettend veel spijt van gehad? Of heb je helemaal niks aan jezelf laten sleutelen? Maar heb je wel een hele heftige mening over wat er allemaal voorbij komt? Ik wil het allemaal van je horen. 0800 1121. 0800 1121. En mailen mag natuurlijk ook. Dat doe je naar lust.bnn.nl. Liefde. Relaties. En seks. En seks. Radio 1. En lust. Ondertussen komen de mailtjes binnen. Mailtje van Jaap. Allereerst gefeliciteerd met het eenjarige bestaan van Lust. En dit gaat nog even over het perfecte plaatje van de vrouw waarover ik het eerder had met Ajit Bakas. Want Jaap zegt, ik vind persoonlijk dat een vrouw wel iets van vet mag hebben, maar niet echt dikke vetrollen. Groetjes, Jaap. Nou, Jaap, goed om te weten. Leuk dat je even mailde. Oh, we zijn alweer bijna aan het einde van dat tweede uur gekomen. Maar ik ben er, zoals ik net ook al zei, tot vier uur hier met jou. En ik zou je aanraden om zeker even te blijven luisteren. Want in het de derde uur ga ik praten met... Hij heeft net even gebeld, hij heeft zich gemeld. En hij wil het met mij hebben over het perfecte plaatje. Ik ga praten met een pick-up artist. Ik weet niet of je weet wat dat is. Maar een pick-up artist kan mij alles vertellen... over hoe de perfecte vrouw in elkaar steekt. En, voor mannen, hoe je die perfecte vrouw dan benadert. Dus dat allemaal in het laatste uurtje straks na het nieuws. Verder gaan we bellen met 3FM-dj uh, Frank Danen, Die al enige tijd de vraagcel is. En nu dan via dit medium van de radio gaat proberen zijn droomvrouw te ontmoeten. En we gaan praten met... Uh, nou, het, ik ben nu al een soort fan van ze. Ik weet niet of je fan kan zijn van een, van een andere relatie, maar ik denk het wel. Angelique, onze producer, en haar vriend Kwami, die zijn hier. En die gaan met mij praten over... Nou ja, alles waar je... Um, nou, je begint een relatie, daar heb je allerlei fantastische ideeën over. En vervolgens ben je een hele tijd samen. En sommige van die fantastische ideeën worden dan vervangen door de realiteit. Hoe ga je daarmee om? Ik ben iemand die nooit heel goed is geweest in lange relaties. Dus ik ga het straks leren. Daar ben ik best wel blij mee. Angelique en Kwame die zitten hier straks. Ik zeg genoeg om te blijven luisteren. Straks het laatste uurtje rust, van drie tot vier. Maar eerst uh, de man die, uh, nou ja, op perfecte wijze... Toch elke uur weer dat nieuws naar je toe brengt. Rachid Finch. Tot zo.